Het weer het is helder en het koelt af tot een graad of 8. Morgen eerst bewolkt, maar in de middag zonnige periode. En het wordt dan 10 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ABB verkeersinformatie: vertraging op de A6 Lelystad naar Muiden. Vanwege een autobrand is de snelweg dicht bij knooppunt Almere. Het verkeer kan daar met enige moeite langs via de af- en de oprit, maar het is verstandig om voorlopig via Utrecht om te rijden. De route via de A27 en de A1. Ook een file in het oosten, door werkzaamheden op de A12 Utrecht-Arnhem, tussen de afrit Oosterbeek en Arnhem-Noord, 2 kilometer. Hey, Goeienochtend, jongen. Oei. Langs de lijn met Robert Meder. Nou, we gaan niet de hele nacht door hoor. Tot 11 uur is dit uh, NOS langs de lijn. Goedenavond. Ook vanavond twee kwartfinales in de Champions League. Dat heeft u als u het goed is al meegekregen hier op Radio 1. De replay van de finale 2008, Manchester en Chelsea. Daarover zo dadelijk meer. Eerst naar Barcelona. Naar Barcelona tegen Shakhtar, Ragnar Niemeyer. Het stond zojuist voor het nieuws 3-0. Er staat inmiddels een uur op de klok en het is 4-1 in het voordeel van FC Barcelona. Dat is even schrok van een goal van Rakitski. Een vrije trap van Serna gezien vanaf de rechterkant. Het is een minuut. Of twee geleden volgens mij kwam die bal op de knie van Rassitski. En de bal ging er in de lange hoek in. Het was een overtreding van Iniesta die eraan vooraf ging. Die kreeg geel en mist de volgende wedstrijd. Toen dacht iedereen, hé, hey, dit is niet nog, nog niet gespeeld. Maar even later, Keita met een dikkelhard schot... vanaf de rand van het strafgebied de kruising in. En zo staat het opeens toch weer 4-1 voor Bars. En dan Chelsea tegen Man United, Ronald van der Geer. Niet goed, wel aardig, omdat het zo spannend is. Na 62 minuten een 1 voorsprong voor Manchester United. De bezoekers dus op Stamford Bridge spelen tegen Chelsea. Momenten zijn er voldoende voor Chelsea. Alleen het geven van de juiste eindpaas... of het is de Doeltreffend afrond. Het is de ploeg van de Italiaanse coach Ancelotti tot nu toe niet gegeven. En dan komt Manchester United zo heel af en toe er dreigend uit. het is een corner. En dat was net wel opvallend. Ryan Giggs toch met al zijn ervaring mocht een corner nemen. Maar hij schoot tegen de cornervlag aan. En de bal rolde heel zachtjes het schatstopgebied van Chelsea. In 1-0 voor Manchester United. Doel is gemaakt door Wayne Rooney. Het was nog meer voetbalnieuws vandaag. Trainer Alex Pastoor vertrekt na dit seizoen van Excelsior naar NEC. Ik vind het een, uh, een hele talentvolle selectie. Uh, ik vind het een prachtig stadion met een mooie achterban. Ik vind het een mooie stad. Pastoor vervangt bij NEC trouwens Julian Vloet die terugkeert naar Sparta. We zijn ook bij het EK Turnen in Berlijn. Daar kwamen vandaag twee Nederlandse vrouwen in actie in het kwalificatieternooi. Celine van Gerner deed het goed en haalde de finale. Ondanks dat ze behoorlijk last had van de spanning. Coach Gerben Wiersma. Uh, een jaar geleden of misschien zelfs twee jaar geleden was er niemand die, uh, die naar haar keek. En uh, was er geen verwachtingspatroon. En dat is wel uh, anders geworden natuurlijk. Hè. Men, men weet wat ze kan. En ook de andere Nederlandse deelnemster Yvette Mosha, bereikte de finale. Straks meer turnen en ook nog waterpolo. We zijn bij de vrouwen van het ravijn die vanavond de eerste finale hebben gespeeld... in het Europees bekertoernooi, de LEN trophy Eerst terug naar de Champions League. Naar de wedstrijd die op papier tenminste nog heel erg spannend is. Maar is die dan in de praktijk ook? Chelsea tegen Manchester United, Ronald. Ja, dat is die, omdat Chelsea met een 1-0 achterstand op zoek is naar de gelijkmaker. Heel veel balbezit heeft gesteund wordt door 41.000 mensen... Hier op het, in het eigen stadion natuurlijk. Hoewel er zijn 2500 mensen vanuit Manchester meegereisd om de ploeg van Alex Ferguson toe te juichen. En die hebben het tot nu toe natuurlijk het best naar de zin. Want door een doelpunt van Wayne Rooney in de eerste helft staat Manchester United in een Europese uitwedstrijd op een 1-0 voorsprong. En heeft het eigenlijk weinig te duchten van Chelsea dat zoals ik net ook al zei wel veel balbezit heeft. wel nou, Af en toe wel eens dreigend in het Strasomgebied voor Van der Sar verschijnt. Maar als je kijkt hoe vaak heeft Van der Sar nou echt in actie moeten komen. Dan kom je eigenlijk tot twee momentjes in de eerste helft. Op een schot van Torres en op een schot van Drogba. Maar in de tweede helft ziet hij eigenlijk alles over of naast gaan. En met name ziet hij dat Chelsea via de zijkanten wel naar binnen komt. Maar uiteindelijk niet in staat is om de spits, de man die de goals moet maken, Torres, dan ook daadwerkelijk te bereiken. Balbezit voor Manchester United? Nee, kort. Want er wordt balverlies geleden op het middenveld. En dan heeft Sierkov het balbezit hersteld voor de thuisploeg. Nog wel op eigen helft. Sierkov en Cole. Uiteindelijk Echen gevonden in de as van het veld. Het plaatsen natuurlijk, zou je zeggen, naar Bosingwa... Die staat aan de vrije rechterkant, halverwege de helft van Manchester United. Komt hij naar binnen, speelt Asier aan. Asier zoekt naar Bosinga. Dan uiteindelijk gevonden Ramirez. Die de gele kaart heeft gekregen voor een overtreding op Evra. Tweede man al van Chelsea die op de bon is gegaan. Want ook Sirkov heeft geil gezien van de Spaanse scheidsrechter Malengo. Diepe bal vervolgens van Manchester United. Top Hernandez. Maar die staat buitenspel. Vrij trap dus weer voor, voor Chelsea. Met nog 25 minuten op de klok. En die 1-0 voorsprong voor Manchester United. Een wedstrijd die werd gezien vooraf als de revanche-wedstrijd voor de Champions League finale van 2008. Toen Manchester United na penalties in Rusland. met uh, de bal van natuurlijk uh, Van de Star. die de penalty van Anelka stopte. Toen Manchester United dus de Champions League won. ten koste van Chelsea. En dat is wat Chelsea nog zo graag wil: één keer die Champions League winnen. Lampert speelt zijn 500ste wedstrijd voor Chelsea in alle competities. Vindt Drogba in het strafschopgebied, Maar Drogba, de man uit die voorkeur, krijgt de bal op de kin. Waardoor uh, Manchester United het kan uitverdedigen. Rooney, Garrick. En dan wordt Garrick in zijn loop gepakt door Eche. En dan staat de scheidsrechter daar met de neus bovenop. Het gebeurt in de middencirkel. En de derde gele kaart voor een speler van Chelsea is een feit. Nu dus voor de Ghanese Eche. En Manchester United kan dan weer alle tijd nemen met het nemen van een uh, vrije trap. Gekozen is er voor Ferdinand achterin bij Manchester United. Ondanks dat hij twee maanden geblesseerd is geweest. Park lang geblesseerd geweest. Staat ook gewoon in de basis. En de 37-jarige Ryan Giggs heeft zijn keuze al meer dan waar gemaakt. Maakt, want hij was het die de assist gaf op, het goal, op de goal van Wayne Rooney. Manchester United dat puur op de counter speelt. Puur op zoekje steeds naar Rooney en Hernandez voorin. En bij het veroveren van de bal ook direct schakelt in die uh, countermodus. En Chelsea dus vooral het balbezit laat. Maar het is een beetje een tandenloze tijger, dat team van Ancelotti. Heel veel balbezit dus, maar helemaal geen kansen. Misschien komt daar nog verandering in, in de laatste 24 minuten. Maar voorlopig uh, is er uh, geen gevaar voor Manchester United, dat 1-0 voorstelt. Barca, Shakhtar, Donetsch, niet meer opval. Ongeveer kansen in de beginfase voor Shakhtar. Is, ja. ja. Is Shakhtar zo goed of uh, uh, geeft Barça gewoon meer weg dan we gewend zijn? Het was pure nonchalance op dat moment. Maar we hebben het wel over een tijdje geleden. Want het staat inmiddels 4-1 met een dikke 20 minuten natuurlijk nog maar te spelen. Maar er werd een aantal keren wat slordig rondgespeeld in die beginfase. Daardoor konden mensen voorin weg. Met name de kans in de 12e minuut van Luis Adriano. Na een paasje van Douglas Costa. Dat was een grote kans. Die bal ging uiteindelijk een meter naast. Maar zo waren er her en der een paar momentjes. En inmiddels zie je natuurlijk dat Barcelona het allemaal mooi wil doen. Nu ook een aanval via de rechterkant. Het is buitenspel voor Dani Alves. Die kon afronden na een prachtige bal van Iniesta in de 34 e minuut. Dat was zijn tweede goal dit seizoen in de Champions League van Dani Alves. Dat was juist was eventjes spanning terug in de wedstrijd. Het werd 3-1 na een uurtje. Die gele kaarten bij en die schorsing voor Iniesta... Maar Keita op aangeven van Messi met zijn tweede voorzet. Een solo over de rand van het strafschopgebied, Bal breed gespeeld. Lekker hard ingeschoten richting de kruisen door de Marinese Keita. Ja, toen was het eigenlijk allemaal wel weer bekeken. Nu moet de doelman van Barcelona eruit. Valdes, Handige actie op het middenveld. Maar er kan niet ineens worden geschoten. Dus wordt de bal meegegeven aan de rechterkant. Aan Serna, de rechterverdediger. En die haalt er geen corner uit. Omdat er knap wordt verdedigd door Iniesta. Wel de bal weer ingeleverd bij Katarian. Een man die aanvallend speelt op het middenveld. En zo probeert Shakhtar nog iets uit te richten in deze wedstrijd. Met opnieuw Serna aan de rechterkant. Halverwege de helft van Barcelona. Bal ingeleverd, teruggespeeld. Dan zijn er wel heel veel mensen terug van Barcelona op de eigen helft. Serna wordt steeds aangespeeld. Maar wordt eigenlijk steeds een paar meter achteruit gedreven. En zo is de bal inmiddels in de middencirkel beland. Wordt ingespeeld door Rakitski. De man heeft een gele kaart gekregen. Twee minuten geleden na een overtreding op Dani Alves. Maar die kaart heeft voor hem voor ons nog geen gevolgen. Voor het eerst wat langer, weer balbezit van Shakhtar op de helft van Barcelona. Nu in de as van het veld, zoeken naar vrije mensen. Ketarian die het probeert aan de linkerkant, de bal, de eerste Peelpaas richting de En Zo veroveren de Oekraïners in ieder geval via de benen van Mascherano een hoekschot. Bal via Douglas Costa richting de benen van Mascherano. En dat levert voor Shakhtar de tweede corner op van deze wedstrijd. Hubschman is onder meer voor. nam die goed kan koppen, maar wordt niet gevonden. Omdat de bal in eerste instantie teruggaat. Dan achterin misschien aannemen. Nee, lukt ook niet. Rakitski en dan kan Barça eruit. Maar de bal wordt er hoogte van de middellijn wel weer opgepakt door Shakhtar Donetsk. Dat misschien het gevoel heeft dat het in deze fase nog een keertje moet gaan gebeuren. Als het nu niet lukt, dan ga je straks met 4-1 die thuiswedstrijd in. En dan lijkt het toch bij voorbaat een kansloze zaak. Basis nu te hard, wordt uh, opgepakt die bal door Vitor Valdes. Hoe lang zal het nog zijn? Een uh, dikke 15, 16 minuten. Vermoed ik misschien ietsje meer. Het is 4-1 voor Barcelona in Camp Nou. Goed, zometeen meer uh, Champions League. We gaan eerst even naar Edwin Cornelissen in uh, Berlijn. Want het EK Teunen is uh, begonnen met Nederlandse deelnemers. Goedenavond uh, Edwin. Uh, Goedenavond. Je hebt Yvette Moshaag heb je gezien en uh, Celine van Gerner. Hebben ze het naar tevredenheid gedaan? Ja, dat kan je wel zeggen. Uh, drie finale plaatsen in totaal. Twee voor Slim van Gerner. Die gaat als nummer 10 naar de meerkampfinale. Nou, dat is toch best knap als je bedenkt dat je bij de top 24 moet eindigen om erin te komen. Dus uh, ze zit uh, aan de goede kant, zou ik maar zeggen. Ze staat ook in uh, de brugfinale, waar ze als zevende van de acht ingaat. Um, en dat was mooi. Yvette de Moshagen, dat was degene van wie we niet direct een finale plaats hadden verwacht. Maar toch op de valreep als 23ste naar de meerkampfinale is voor haar een mooie opsteken. En vooral ook een uh, mooie gelegenheid om ervaring op te doen in het turnen van finales. Want dat is wel belangrijk, ook met het oog op het uh, WK van later dit jaar. Want daar uh, moeten ze hun ticket voor de Olympische Spelen afdwingen. Merk je dat het WK er al een beetje overheen hangt? Ja, toch wel. Hè. Je merkt dat uh, er een aantal turnsters ook niet aanwezig zijn. Dat geldt voor zowel de Nederlandse ploeg, waar ze kampen met uh, blessures. en waar ze ook uh, kampen met uh, turnsters die gewoon andere prioriteiten op dit moment hebben. Uh, maar dat geldt internationaal ook wel een beetje. Hoewel er wel een aantal wereldtoppers aanwezig zijn hoor. Maar je ziet bijvoorbeeld ook aan zo'n Vanessa Ferrari. toch een voormalig wereldkampioen en een voormalig Europees kampioen. dat ze hier niet volkomen uh, uitgerust en, uh, en optimaal aan de start verschijnt. Kortom, het is echt voor een hoop Turnster is wel een soort van tussentoernooi, maar het ligt er een beetje aan wat je achtergrond is. Als jij een jonge turnster bent en je komt eigenlijk pas net kijken, dan is dit wel een toernooi wat je graag meepikt gewoon vanwege de ervaring, omdat je dan weet hoe het is om met die spanning om te gaan. Als je al een geroutineerde turnster bent, dan kan je eigenlijk ook met gemak zeggen van: nou ja, ik laat hem schieten, ik richt me volkomen op dat WK. Ja. ja. Goed, uh, morgen weer een dag, zoals het dan zo mooi heet. Uh, Nederlandse deelnemers en deelnemers. Ja, dan gaan we ons richten op de mannen, ook de kwalificaties. Belangrijk moment, hè, want uh, als je het hebt over medaillekandidaten... dan uh, heb je het toch over de mannen. Epke Zonderland, Jury van Gelder zijn eigenlijk de twee echte uithangborden. Jeffrey Wammes uh, zou je als een outsider kunnen zien op uh, de sprong. Maar goed, om uh, medailles te kunnen winnen... moet je je eerst plaatsen voor de finales. Dus bij de top 8 eindigen op een toestel. En uh, ja, bijvoorbeeld bij Directstock, uh, het onderdeel van uh, Epke Zonderland is het toch altijd weer zaak om erop te blijven, om er niet vanaf te vallen. Uh, want anders dan kan het zomaar gebeurd zijn. Het is in het verleden wel vaker voorgekomen dat een torenhoge favoriet... dan toch van die rekstok afviel en uh, zijn droom in duigen zag vallen. Dus daar moet uh, Epke Zonderland wel beducht op zijn. Maar goed, normaal gesproken moeten die drie zich kunnen plaatsen voor finales. Dus uh, ja, dat biedt dan weer perspectieven voor later in de week. Morgen meer, dankjewel. Edwin Cornelis, waar staat voor nu live vanuit Berlijn. Later deze uitzending meer over dat EK turnen. Eerst weer even terug naar het voetballen. De Champions League, Chelsea Man United, Roland van der Geer. Nog 18 minuten, het spel ligt even stil. Omdat uh, Evra een bal van Ramirez in het gezicht heeft uh, gekregen. En Evra daar erg veel last van heeft. Stam dus al de 1-0 voor uh, Manchester United. Doelben dus halverwege de eerste helft gemaakt door Wayne Rooney. En zijn er dan geen momenten meer geweest voor Chelsea de laatste minuten? Ja, die zijn er wel degelijk geweest. Eentje wil ik er dan toch uithalen. Dat was een uh, schot van Eche, van net buiten het strafschopgebied Na een uh, afgeslagen corner vanaf de linkerkant. Fidic was het die die bal wegkopt. En uiteindelijk Eesje een metertje naast de goal van Edwin van der Sar. Inmiddels heeft Ancelotti ingegrepen, heeft spits drogbaan naar de kant gehaald en vervangen door Anelka en ook Malouda. De Fransman is in het veld gekomen voor Sierkov en het is natuurlijk de bedoeling dat zij het verschil gaan maken in de laatste 17 minuten van dit duel. Want thuis verliezen voor Chelsea tegen Manchester United, dat stond ongetwijfeld niet in het draaiboek van de ploeg uit west londen Terwijl Vidic nu een gele kaart krijgt omdat hij een overtreding maakt op Anelka betekent automatisch dat er natuurlijk de vrije trap komt voor Chelsea net iets over de middenlijn. Inmiddels uh, gespeeld naar Malouda. Dan de bal naar uh, de linkerkant. Daar staat even Anelka. De bal moet dan weer uh, terug naar uh, eigenlijk die linkerkant waar veel ruimte ligt. Wordt hij verspeeld door Ramirez. En dan kan Manchester United opruimen. Op zoek gaan naar Rooney. Maar dat mislukt bal komt even zo snel weer terug. Torres, Anelka. Anelka net iets voor het strafstofgebied gestuurd door Vidiets. Bal opgevangen door Bosinba in het strafstofgebied. Torres met de kopbal. En een redding van van der Saar. Een miraculeuze redding van Edwin van der Saar. Die niet helemaal Oxel fris uit dat moment komt. Direct aan de scheidsrechter aangeeft dat hij geblesseerd geraakt is. Maar wat een redding van van der Saar. Als een kat ging hij naar de hoek om die kopbal van dichtbij uit die, die goal te halen. Torres dus was er dus heel, heel dichtbij bij zijn eerste goal voor Chelsea. En wat zou het dan een belangrijke goal geweest zijn? Maar de Nederlander staat het niet toe van de Sar. Hij zweeft naar de lucht of in de lucht naar de hoek. En op zijn 40ste, alsof hij 26 is. Met die elasticiteit tikt hij de bal uiteindelijk gewoon terug het veld in. Edwin van der Sar, hij kreeg voor deze wedstrijd nog lovende woorden in zijn richting van coach Alex Ferguson. Man die er alles voor heeft gegeven. Nou, en die uh, woorden die... Uh, ja, daar de coach, wordt de coach door beloond nu door zijn keeper met deze fantastische redding. Maar Chelsea is inmiddels alweer in balbezit met Malouda het zoeken naar Torres aan de linkerkant. Bal wordt onderschept in eerste instantie door Ferdinand die nu de bal maar naar voren roeit op hoofd van zegen. Want de druk van Chelsea neemt in de slotfase wel wat toe. Met name toch Malouda en Anelka maken een frisse indruk. Logisch, want Drogba... En uh, Tsiakov hebben een hoop energie in deze wedstrijd gestopt. Zonder dat het nou heel veel effect had. En Anelka is uh, nu continu in beweging voorin. Om die twee centrale verdedigers die daar staan. Uh, Ferdinand en Vidic in verwarring te brengen. Een uh, duel aan de linkerkant. Malouda speelt de bal vanaf links richting uh, Torres. Die staat halverwege de helft van Manchester United. Daar zit Vidic tussen. Dan wil Manchester United weer op zoek naar Enlandes. Maar dat mislukt en neemt Chelsea weer over. Met uh, Bosingba in de middencirkel. Maar die wordt van de sokken gelopen door... Rooney, Evra, Rooney op de helft van Manchester United. Heeft de ploeg van Ferguson nu het bal bezit. Rooney steekt de middellijn over door de as van het veld. Zoekt dan naar de linkerkant. Giggs gezocht, maar Giggs niet gevonden. Evra ook niet gevonden, omdat er ertussen zit. Bal gaat dan kort eventjes naar Escher. Weer terug naar Bosingba, Lange bal van hem uiteindelijk weer op het hoofd van Carrick. Giggs en Evra willen dan uitverdedigen, maar Evra wordt die tijd niet gegund. Ramirez zit ertussen, maar rond de middellijn gaat de bal wel over de zijlijn via Ramirez, de Braziliaan van Chelsea. En mag er dus ingegooid worden door Manchester United, daar waar men weer een wissel aan het voorbereiden is. En waar Ferguson, druk echt nog niet gerust is op het feit dat het allemaal goed komt in deze wedstrijd. En dat men met in elk geval een 1-0 overwinning volgende week aan de return in eigen huis kan gaan beginnen. Nog 14 minuten is het als Echer de bal heeft halverwege zijn eigen helft. In de as van het veld kijken naar een afspeelmogelijkheid. Esli Cole is mee naar voren gegaan. Dat is natuurlijk de linksachter. Die paast hem naar Malouda. Malouda, halverwege de helft van Manchester weer terug naar de as van het veld. Daar waar Anelka zich ophoudt. Terwijl die toch in de spits zou moeten staan. Gaat hij nu ook naartoe? Hij heeft de eerste bal aan Bossinga gegeven. Aan de rechterkant. Dat is de rechtsachter. Die geeft hem aan Anelka. Legt hem opzij. Anelka legt hem nog wat verder opzij. Dan wordt er geschoten. Maar die bal wordt aangeraakt. Komt voor de voeten van Ramirez. Rechterkant schas gebied, Lage voorzet van de Sar. Had hem kunnen paasen. Pakken, maar Vidic neemt het zeker voor het onzekere. Staat bij de eerste paal. Trapt hij de bal weg het veld in. En dan is Manchester United even uit de zorgen. Sterker nog kunnen Rooney en Hernandez met elkaar in de slag. Om een counter te organiseren. Dat mislukt uiteindelijk door toedoen van John Terry. De aanvoerder van Chelsea. Maar er gebeurt er voldoende zo in de slotfase van deze wedstrijd. Een minuutje of 13 nog. Maar nog altijd door die goal van Wayne Rooney. Staat Manchester United op een 1-0 voorsprong. Uit bij Chelsea. Barcelona Shakhtar. Eh, Ragnar komt een mooi april en begin mei maand aan. Ik geloof vier keer in korte tijd Barcelona Real. Hè? Ja, is dat nou leuk of is het dat niet kun je afvragen? Ja, voor één keer is het wel leuk. Ja, voor één keer. Eerst voor de niet... beker, dan competitie en dan twee keer in de Champions League. Ja. ja, ik trek misschien een gekke vergelijking. Maar ik kan me herinneren dat het voor het eerst in zeven jaar... weer spakenburg volgens was dat mensen zeiden yes. Want toen het op een gegeven moment elk jaar raak was... ging toch dat exclusieve gevoel er een beetje van af. Maar goed... 4-1 voor Barcelona, minuut of 12 nog op de klok. En je voelt dat Shakhtar zoiets heeft. Maken we er nog eentje bij, dan kan er misschien nog iets volgende week. Dan heb je aan 2-0 genoeg, als je er tenminste hier met 4-2 vanaf gaat. En volgens nog is de vrije trap voor Barcelona. Bal snel genomen, zoeken misschien wel naar Messi, want hij wil graag scoren. zal ook gelden voor Pedro, die een twijfelgeval was voor deze wedstrijd. En hij is in de ploeg gekomen. Voor David Villa, je ziet het toch wel vaker dat Villa, dat het spel wat aan hem voorbij gaat. De topscorer van Spanje, van Valencia in het verleden. Maar hij komt niet altijd even vaak voor in het stuk. In dat tiki-taki voetbal van Barcelona. Die ploeg heeft balbezit aan de rechterkant van het veld. Er ligt daar ruimte voor Busquets. Bal meegegeven aan Dani Alves, een meter of vijf nog. Tot aan de cornervlag, maar de bal gaat naar de as van het veld. Waar het Iniesta is, die kan oppakken. Bal doorgespeeld naar de linkerkant, Maxwell... Oud ook ziet zojuist in de ploeg gekomen voor Adriano. De linksback is uh, eruit gegaan. Bal voorgezet nu door Dani Alves. Maar Messi loopt niet ver genoeg door om deze bal te pakken. Was lastig ook, want de bal was wat hoog van Dani Alves. Gaat aan de mensen voorin bij Barcelona voorbij. En dus kan de doelman van de ploeg Oekraïne de bal oppakken. Piatov even naar de arm gegrepen. Een tijdje geleden alweer, maar van die uh, lichte blessure lijkt de Oekraïnse keeper geen last meer te hebben. Inmiddels heeft Barcelona overgenomen. Een mooi hakballetje van uh, Savi. Doorgespeeld uh, naar... Wie is dat? Dat is... Uh, Maxwell. Maxwell in de ast van het veld vervolgens. Messi. En dan is er ruimte om te schieten... of om te pasen. Het wordt het laatste. Daar is weer de bal van Dani Alves. Maar die is weer wat aan de hoge... en iets wat aan de onzorgvuldige kant. We zien ook de blik aan de zijlijn... van de coach van Barcelona, Pep Guardiola. En daar zit iets in zijn ogen... van verbijstering van... Hè? Hoe kan dat nou twee keer zo fout gaan vanaf die uh, rechterkant? Nou ja, het kan dus blijkbaar ook bij uh, spelers van, uh, van Barcelona. En uh, de bal nu op de 5 meterlijn bij Piatov. Bal richting de middenlijn gaat er wel een stukje overheen. Is wat gewisseld bij het elftal uit de Oekraïne. Er zijn Brazilianen bijgekomen, er zijn Brazilianen uitgegaan. Ze zijn bijna niet te tellen, zoveel uh, zitten er. En dat geeft dus aan dat dit echt geen voormalige mijnwerkersploeg meer is. Maar gewoon een internationaal opererende topclub met een groot stadion. Een hoop geld en veel Brazilianen. En dat doet er ertoe. Balbezit voor Barcelona. Waar kan het nu weer een keer heen? Maxwell zou kunnen. Bal gaat terug tot bij Savi. Iniesta erbij. En dan zitten we rond de middenlijn. Probeert Barcelona ook die ene goal nog te maken. Want die ploeg weet ook dat al, als wij 5-1 maken, dan is het voor ons volgende week klaar. De voorzitter komt nog een keer, daar de aanname, het schieten, het wachten. Dan toch het uithalen en dan gaat de bal over, de bal van Iniesta. Het blijft 4-1. Kort, kort. Vier Mark Cavendish heeft voor de derde keer in zijn carrière de Scheldeprijs gewonnen. De Brit was in de marsprint veel te sterk voor zijn concurrenten. Bij die sprint kwamen enkele renners, onder wie de Amerikaan Tyler Farrar en de Belge Wouter Weiland hard ten val. Voor Cavendish was het een zegen met een speciaal tintje. Het was my first win as a professional. I missed it the last two years. And number two, you know, I've had a lot of bad luck. I had bad luck in and Ik I wasn't the greatest in find this but you know here was yeah it was a chance to win the team de Scheldeprijs was in 2007 de eerste profzegen voor Cavendish. Verder was hij niet goed in Gent-Wevelgem, zo vertelde hij, en de ronde van Vlaanderen. Dus had hij nog wel wat goed te maken. Vandaar dat hij erg blij is met deze overwinning. Stefan van Dijk was met zijn vierde plaats de beste Nederlander. Alexander Vinokourov uit Kazachstan heeft de derde etappe van de ronde van Baskenland gewonnen. De Spanjaard Oscar Frere was op enkele seconden de snelste in de sprint van het peloton. Joachim Rodriguez uit Spanje heroverde de leiderstrui op de Duitser André kleuden. En sprinter Cayman Douglas heeft per direct zijn loopbaan beëindigd. De regerend kampioen van Nederland op de 100 meter heeft te veel last van een slepende rugblessure. De 33-jarige Douglas won met de estafetteploeg brons op het WK van 2003 in Parijs en haalde ook de finale van de Olympische Spelen in 2004 en 2008. En Dimitri de Jong heeft tijdens de Nederlandse kampioenschappen snowboarden in het Zwitserse Laax het onderdeel halfpipe gewonnen. Bij de vrouwen veroverde Anne Fleur IJf de titel op dit onderdeel. En schaatser uh, Hafa Buckel gaat komend seizoen samen met zijn zus Hega... aan de slag bij Team CBA, dat onder leiding staat... van de Amerikaanse trainer Pieter Muller. Muller werkte tot november 2009 als bondscoach van de Noorse ploeg. En het Timo De Bakker doet komende week niet mee... in het ATP-toernooi van Monte Carlo. De Bakker is na het trekken van zijn verstandskiezen nog niet helemaal fit. Ronald van der Geers, slotfase, Chelsea Man United. 7,5 minuut nog, nog altijd die 1-0 voorsprong voor Manchester United. De gasten op Stamford Bridge, waar Chelsea toch de momenten aan dat er nog ook geval dreiging uit, zojuist de vrije trap van Lampert... in de handen van Edwin van der Sar die wat dat betreft zijn mannetje staat... en zo zijn bijdrage heeft aan die 1-0 overwinning... die langzaam maar zeker dichterbij komt voor Manchester United... en de ploeg van Ferguson, dus een prima uitgangspositie geeft... Om uiteindelijk de halve finale van de Champions League te bereiken. Manchester United dat vorig jaar werd uitgeschakeld door Bayern München, de latere finalist. Of kan Chelsea toch nog iets doen in die slotfase. Daar waar John Obi Mikel voor Bosingwa in het veld is gekomen. En Chelsea dus echt alle troeven nu heeft ingezet om aanvallend en ook goed tot hun recht te komen. Dan wel natuurlijk in de hoop dat er geen counter komt van Manchester United. Daar waar Hernandez voorin is verdwenen. En waar Berbatov voor hem in de plaats is gekomen. Dat is niet echt een counterspits. Hoewel Manchester United nu via Nani wel bezig is met een counter. Op de helft van Chelsea aan de rechterkant. Het zoeken. Valencia gaat eromheen. Maar hij blijft daar een beetje. Rond die rechterpunt van het strassopgebied dwalen. Die niet geeft dan een wat ongelukkige bal op Carrick. Het komt uiteindelijk goed omdat Evra wat ruimte geniet aan de linkerkant. En daar de hulp heeft ook van Rooney. Richting het strassopgebied van Chelsea. Het echte aanzetten is er niet bij Manchester United. Meer het kijken naar de klok en het gedoseerde bal rondspelen. Carrick op de helft van Chelsea. Richting de as van het veld. Daar waar Park staat. Dan Carrick met het verplaatsen. Naar de rechterkant. Naar Valencia. Hij weer terug naar Rio Ferdinand. Die een paar minuten geleden Malouda in een actie. Die beide hoogbeen overigens, maar vol in het gezicht trapte. En Ik denk dat het de scheidsrechter ontgaan is, anders had hij hem zeker een rode kaart gegeven. Het was allebei hoogbeen, maar uh, Malouda kreeg wel degelijk het, uh, de, schoen, de rechterschoen van de verdediger van Manchester United vol in het gezicht. En het was ook niet zo raar dat hij even bleef liggen. De protesten van Cole waren daarmee ook verklaard. Want die bleef eigenlijk maar een beetje rond die scheidsrechter hangen. En ze dus, hebben het nou niet gezien. En gaan ze wat informatie halen bij een van je andere scheidsrechters. Ondertussen Chelsea met... Proberen natuurlijk tot een aanval te komen. Ashley Cole, Obi Mikel op het middenveld. Inschuiven nu van uh, Ivanovic. Kijkt om zich heen. Ivanovic, het is druk daar. Ivanovic nog altijd. Nu het zoeken naar het linkerbeen. Het schot in de handen uiteindelijk van Edwin van der Sar. Hij slalom, toch vrij knap die centrale verdediger. Door uh, de defensie van Manchester United heen. Komt uiteindelijk op de rand van het schafschopgebied uit. Weet die bal voor zijn linkerbeen. En schiet uiteindelijk recht in de handen van uh, Edwin van der Sar. Die dus de bal kan oprapen. Naar voren kan trappen in de richting van Berbatov. Die dan weer in de lucht geklopt wordt. En dan John Obi Mikel bijna in de problemen. Maar draait daar keurig uit. En zo kan er uitverdedigd worden door Chelsea. Uiteindelijk aan de linkerkant via S. Nicole Die nu de middellijn oversteekt. Daar weet dat Mikkel en Esche in de buurt zijn. Mikel bijvoorbeeld nu. Escher, Mikel in... Uh... Ja, Mikel geeft een aardige steekbal richting het Sassopgebied. Maar ja, Ferdinand en Vidic die zijn in de lucht bijna niet te kloppen. En dat geldt ook nu. Lange bal vervolgens van Vidic naar voren. Die net zo makkelijk door John Terry weer opgevangen wordt. en Malouda uiteindelijk aan Nelka, Wat doe je toch in die middencirkel? Je hoort in de spits te staan. Maar hij houdt zich nu kort voor zijn eigen verdediging op. Op het moment dat Chelsea probeert via de buitenkanten gevaarlijk te worden. Met s Cole, met Eche, met John obi Mikel. Nu Eche in de as van het veld. Nog wel 30 meter van de goal. Moet om Rooney heen. Dat lukt. Althans, met de bal gaat hij om Rooney heen. Maar krijgt hem dan weer net zo snel terug. En als dan staan alle spelers van Manchester United. eigenlijk weer in positie. Het tempo. Het bal. Baltempo van Chelsea ligt in die slotfase echt te laag. Wil je op deze manier Manchester United echt verrassen. Maar in Barcelona is weer gescoord. 5-1. En daarmee lijkt Barcelona zijn verzekering voor een plek in de volgende ronde wel afgesloten te hebben. Want de goal is van Savi. Staat helemaal vrij in het strafschopgebied van Shakhtar Donetsk De ploeg die zo graag een goal extra wilde maken. Naast die ene die ze al hadden. Maar de bal wordt voorgebracht. Vanaf de rechterkant van het veld bij de Spanjaarden. En dan zien ze Savi over het hoofd. Actie aan de rechterkant is uitstekend. En dan het afronden. Ja, dat is ook helemaal goed. En dat is prima wat Daniel Alves doet. Het bezorgen van de bal bij zijn ploeggenoot. Ronald, jij verder. Het Nani namens Manchester United. Die bezig was aan een counter. Omdat Berbertoff een kopduel wint van Terry. Komt Nani van rechts helemaal naar de linkerkant van het grasroepgebied. Maar ziet wel dat Czech op zich afkomt. En uiteindelijk pakt de Tsjechische keeper van Chelsea die bal net weg voor de voeten van Nani. Inmiddels Chelsea weer in bal bezit. 1-0 dus nog altijd voor Manchester United. Met nog 3 minuten voorzet van Chelsea vanaf de linkerkant richting Anelka. Maar Evra is met zijn landgenoot mee opgestoken. En kopt de bal uiteindelijk over zijn eigen goal. Zal dus een koord. Komen, zo meteen voor Chelsea. Het is een Frans onderrondje. want Malouda is het die de paas geeft op de Fransman Anelka dus. En daar is dan ineens Evra. Nee, hij kopt hem zelfs via het hoofd van Anelka over de goal van Manchester United. Dus niet eens een corner voor Chelsea maar Manchester mag zo meteen gewoon een doeltrap gaan nemen. Maar Evra komt wat ongelukkig op de grond terecht en zal ongetwijfeld vragen om een blessurebehandeling. Ja, die komt er nu aan. Er wordt naar zijn gezicht gekeken. Twee verzorgers zijn erbij, maar hij zit buiten de lijnen. En dat betekent dat Edwin van der Sar de doeltrap kan gaan. Nemen. Maar dat doet Van der Sar niet. Omdat Van der Sar, ik heb dat gezegd, geblesseerd raakte bij die miraculeuze kopbal van dichtbij. De redding althans die hij daarop in huis had. En hij uh, laat al enige tijd het uh, nemen van de doeltrappen over aan spelers van Manchester United. En door de scheidsrechter is dat al één keer geïnterpreteerd als tijdrekken. En Van der Sar heeft daar zelfs een gele kaart voor uh, gekregen. Daar komt Chelsea weer. Met Lampard, met Malouda aan de linkerkant. Dreigend richting uh, Valencia. Richting de linkerpunt van het strafschopgebied. Oh, Valencia zit ertussen. Zorgt voor oponthouden. De Bal opgevangen door Obi Mikel. Dan gespeeld naar Echef. Het verplaatsen naar de rechterkant. Ja, daar komt John Terry opgestoomd. Aan die rechterkant dan duikt. even de spelers van Chelsea. Dat is Malouda die rechterhoek in. In een duel met Park In de buurt van het Schafschopgebied. Maar ja, die Park, die kleine Zuid-Koreaanse bijter. Die ben je niet zomaar kwijt. Dus gaat de combinatie uiteindelijk mis. Die gezocht wordt met Echef. Omdat Park zorgt dat er geen individuele actie kan komen. En kan Manchester United uitverdedigen. Tot bij Chek die nu rond de middellijn staat. En de bal weer naar voren speelt. Maar de linkerkant, kopduel tussen Valencia en Malouda. Gewonnen door Valencia. Carrick vervolgens aangespeeld. Maar die speelt hem weer net zo makkelijk in de voeten van de speler van Chelsea. Obi Mikel in de middencirkel. Zoeken naar een afspeelmogelijkheid. Esli Cole gevonden. Staat 10 meter over de middenlijn. Samen met Malouda aan de linkerkant. Malouda richting het schafselgebied. Dan eventjes naar binnen. Anelka. Anelka gaat schieten met het rechterbeen. Het is een schuiver waarvan de star voor de zekerheid maar even naartoe gaat. Want voor hetzelfde geld gaat die bal naast. Waarvan de star weer... In de allerlaatste officiële minuut van deze wedstrijd geen risico te nemen. Duikt naar de grond en heeft die bal te pakken. En gaat hem nu ongetwijfeld via een lange bal weer in het spel brengen. Maar dat is moeilijk, want Van de Saar heeft een kuitblessure. En kan niet meer trappen. Trapt nu ook heel slecht, zomaar in de voeten van Ramirez. Dat betekent dat Chelsea eigenlijk het balbezit weer overneemt. Ramirez nu gevonden door Eixier. Aan de rechterkant, balletje richting Anelka. Rechterpunt, strafschopgebied. Dan iets verder rechts staat Escher Eixier met een hoge voorzet. Weggekoopt door Valencia, opgevangen door Obi. Ja, die schiet dan wel, maar dat schot smoort eigenlijk een beetje. En komt uiteindelijk terecht in de handen van Edwin van der Sar. En dan gaan we de extra tijd in van Chelsea, Manchester United. De wedstrijd die eigenlijk nooit heel erg goed is geweest. Maar vanwege de belangen, vanwege deze twee ploegen eigenlijk wel altijd spannend. En vanwege het feit natuurlijk dat die marge zo klein was. Manchester United nauwelijks aan voetballen is toegekomen. En heel veel balbezitter is geweest voor Chelsea. Nog vier minuten extra tijd heeft scheidsrechter Malenko aangegeven. En die vier minuten zijn nu ingegaan. Kan Chelsea? zie je nog iets veranderen aan die uitgangspositie voor volgende week. Als het moet gaan spelen op Old Trafford en dan dus moet vechten tegen een 1-0 achterstand. En dat is koren op de molen natuurlijk van de ploeg van Alex Ferguson, die vandaag wat aanvallend is begonnen. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een doelpunt van Rooney. Daarna heeft de ploeg de verdedigende stellingen opgetrokken en gedacht, we gaan het via de counter proberen. We hebben Rooney met enige snelheid voorin. We hebben Hernandez met enige snelheid voorin. Nou ja, uiteindelijk heeft dat tot niets geleid, omdat die, die counters uh, niet gevaarlijk waren. Eén keer toen was het buitenspel. En Chelsea, nou, ik heb het al vergeleken met een tandeloze tijger. Chelsea kan niet doorbijten vandaag. Heeft wel veel balbezit. Komt met voorzetten van de linker- of rechterkant. Maar uh, het, de bal gaat nauwelijks eigenlijk uh, richting de goal van Edwin van der Sar. En als hij er dan is, dan staat de doelman op zijn post. Nu een penalty-moment. Wellicht voor Ramirez in het schafschopgebied. Als hij diep wordt gestuurd, een duel met Efra. Maar de scheidsrechter weigert te fluiten voor een penalty. Terwijl ik toch echt het idee had dat Efra in een uh, uiterste krachtinspanning Ramirez naar de grond de lange bal, Efra en Ramirez. En ja, dan is het een wat ongelukkige actie van Efra. En zo zal het ook ingeschat worden. Die wil dan in eerste instantie de bal spelen. Maar komt uiteindelijk wel met zijn voet terecht op de knie van Ramirez. Die dan natuurlijk gewillig naar de grond gaat. En ik ken scheidsrechters in heel Europa die de bal in dit geval op de stip hadden gelegd. Maar Lenko doet het vanavond niet. En Efra kan dus opgelucht ademhalen. Want voor hetzelfde geld uh, veroorzaak je dus in de extra tijd een penalty. En dat is een heel, heel duur puntverlies dan voor jouw ploeg. ...als check het balbezit heeft voor Chelsea. De doelman rolt de bal maar weer eens uit. In de as van het veld naar Obi Mikel. Halverwege zijn eigen helft. Geeft een diepe bal. Daar is op de helft van Manchester United. Andelka komt de bal naar de as van het veld. Naar Torres, de arme Spanjaard. Die maar niet tot scoren komt in dienst van Chelsea. Obi Mikel is meegeschoven. is is mee opgeschoven. We zijn weer halverwege de helft van Manchester United. Balletje richting Ramirez in het strafschopgebied. Vanaf de rechterkant legt hij de bal breed. Maar het is zo doorzichtig. Daar kunnen de verdedigers van Manchester United... United niet van in de problemen raken. Uitverdedigen lukt niet meer, want Chelsea zet wel druk. Dat doet de ploeg dan goed, die vandaag in dat prachtige blauw speelt. Weer een valpartij in het gebied. En nu krijgt uh, Torres een gele kaart vanwege een swalbe. Torres krijgt een gele kaart vanwege een swalbe. En Ferdinand is duivels op uh, Torres. Maar Ferdinand moet niet zeuren, want hij had eigenlijk al niet eens meer op het veld mogen staan. En als je ziet wat hij allemaal uitdeelt op zo'n avond, dan uh, mag hij gewoon helemaal nooit betrokken zijn bij dit soort uh, discussies. Torres krijgt dus geen penalty, nee. Torres krijgt een gele kaart vanwege de Swalbe. En er komt dus een vrij trap aan voor Manchester United. Maar wie heeft er nu gelijk? Ja, het is een heel klein contactje tussen Valencia en tussen Torres. En uiteindelijk ja, gaat Torres wel erg makkelijk naar de grond. En heeft de scheidsrechter hier het gelijk aan de zijde. Om de Spanjaard die zo tegen zichzelf worstelt. Het prijskaartje van 50 miljoen pond om de nek heeft hangen. En nog altijd geen doelpunt heeft gemaakt. Deze Torres krijgt dus terecht de gele kaart vanwege een swalbe. En als er dan al een penalty gegeven had moeten worden. Dan had dat het moment eerder moeten zijn met Efra. Die Ramirez naar de grond werkt. Manchester United wil in de slotfase nog een nieuwe man in gaan brengen. Ja, dat is natuurlijk om tijd te winnen. Centraal. Verdediger Smalling moet er gaan inkomen volgens Ferguson. De man die de laatste weken zo'n prima vervanger was van de geblesseerde Ferdinand. En zelfs uh, zei Ferguson voorafgaand aan deze wedstrijd. Ik twijfel of ik mijn routier moet opstellen of voor de jonge Smalling moet kiezen. Smalling mag er nu zo meteen inkomen voor de laatste negen seconden. Want het zit er bijna op deze wedstrijd. Vier minuten extra tijd zijn inmiddels voorbij. Als Chelsea nog één keer mag ingooien dat mag het doen. Een meter of tien voor de middenlijn. bal gaat naar achteren naar Ivanovic. En dan is daar het einde. Stamford Bridge fluit. Want Chelsea verliest van Manchester United met 1-0. De man die het doelpunt maakte in de eerste helft. Wayne Rooney. Ragnar Niemeijer, nog even bij jou kijken. Barcelona. Nou zal het wel afgelopen zijn hè, inmiddels. We hebben het clublied van Barcelona zojuist wel gehoord. En het is bij die 5-1 overwinning voor Barcelona gebleven. Laatste makkelijke binnentikker dus van Savi. En dat is een belangrijk doelpunt. Want als je met 5-1 binnenkort naar de Oekraïne gaat. Ja, dan weet je toch in 9 van de 10 gevallen... In 99 van de 100 gevallen dat je wel doorgaat smet je. Misschien de gele kaart nog van Iniesta. Want hij is geschorst voor de volgende wedstrijd. Dat betekent natuurlijk wel dat hij die kaart in de volgende wedstrijd niet kan opnomen, op, uh, oplopen. En ja, Messi, daar heb ik toch een beetje naar zitten kijken. Scoorde een keer in buitenspelpositie. Het zat hem niet mee in de, af, uh, in de afronding. en kreeg de bal breed gespeeld, heel dichtbij van Pedro. Die was ingevallen, kon hem binnenschuiven. En of dat nou een fout was van de assistent of een fout van Messi door niet achter de bal te blijven. Ik zag alleen een herhaling voorbij komen met een schuin camerabeeld Waardoor dat lastig was in te schatten. Maar het was een curieus moment. Het geeft in ieder geval aan dat de combinatie doelpunten maken. En Messi momenteel even niet loopt. Want hij staat al een paar wedstrijden droog aan de andere kant. Dat komt wel weer goed. Barcelona af en toe heel goed. Af en toe wat minder. Want Shakhtar heeft zijn momenten echt wel gekregen. Maar er staat 5-1 op de borden. En dat betekent normaal gesproken Barcelona gaat door naar de halve finales.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 In de runway van de Cooks, tien over half elf en dan wij langs de lijn. De waterpolo-vrouwen van de ravijn hebben de eerste wedstrijd van de finale van de Land Trophy overtuigend gewonnen. Voor eigen publiek versloeg de ploeg uit Nijverdal het Italiaanse Rapallo Norto met 12-5. Verslaggever Erik van Dijk sprak met de kipster Maike de Nooy. Nou Maike, je wordt overladen met complimenten. Daar nou was de wedstrijd wel naar, hè. Ja, daar was hij wel naar. Maar je bent, in die wedstrijd merk je verder niks meer. Ben bent gewoon bezig in je flow en uh, je ding aan het doen en iedereen deze ding. De hoeken waren dicht, kan ik ook lekker keeper, Dus ja, ja, was geslaagd. Had je verwacht dat je zo snel, zo groot gat zou kunnen slaan met die Nee, absoluut niet. Marcel was iets optimistischer dan ik. Ik dacht, nou 8-7 vind ik ook al mooi. Maar dit had ik echt niet verwacht. Ja. En wat En Wil dit zeggen? Sta je met één been of met één hand al aan die beker? We zaten zeker een stuk dichterbij. Ik denk, Italië uit is natuurlijk wel moeilijk, maar met zo'n uitslag heb je natuurlijk voor jezelf al een heel goed gevoel waarmee je in het water stapt als we in Italië zijn. Hoe komt het nu dat dat gat zo groot is? Want natuurlijk, je haalt er een paar hele goede uit, maar het leek alsof de Italianen er niet waren eigenlijk. Ja, ik denk, we begonnen natuurlijk heel fanatiek. Zij kregen paar ballen niet in, wij schoten paar ballen geweldig mooi in. En je ziet, de keeper ja, voelde zich ook niet heel fijn daarna. En andersom waren zij dus niet meer waar ze moesten schieten. En ja, dan voel je gewoon, je voelt je als team groeien. Iedereen voelt de overtuiging waarmee we in het water liggen en we zijn gewoon samen sterk. En dit kan eigenlijk niet meer fout gaan hè, straks. Sorry? Dit kan eigenlijk niet meer fout gaan straks. Nou, dat is echt nooit nooit, maar ik ga er wel met een heel lekker gevoel naar Italië. Zo is dat. Uh, dat kan iedereen zich voorstellen. en Mijke de Nooy was dat over die finale van die Land Trophy. Het tweede duel is over twee weken in Italië. Terwijl Ravijn bereikte als eerste Nederlandse ploeg een Europese finale... ...sinds Donk in het seizoen 1999-2000. Dat kun je nagaan, dat is lang geleden. Excelsior-trainer Alex Pastoor zal na dit seizoen aan het werk gaan... ...bij Eredivisionist NEC. De trainer van die club, William Vloed, vertrekt op zijn beurt naar Sparta... Alex Pastoor tekende in Nijmegen een tweejarig contract... terwijl hij ook in de belangstelling van de Graafschap stond. Aan Angelo Terwiel ligt Pastoor zijn keuze voor NEC toe. Nou, Omdat ik denk dat uh, de omstandigheden zoals ze daar zijn... Uh, dat is echt een stapje erbij. Een stapje erbij dat ik hier uh, graag zou willen maken. Uh, maar daar is de club uh, nog niet helemaal aan toe. Uh, we gaan hier wel uh, goed voorwaarts. Dus uh, wat dat betreft zag het er uh, prima uit... En, uh, en ook bij de graafschap zag ik uh, absoluut daar uh, mogelijkheden. Uh, alleen als je gaat kijken naar uh, zaken die voor mij bepalend zijn, ja, dan, dan geeft, uh, geven sommige kleine, sommige belangrijke dingen de doorslag. Zoals? Nou ja, uh, ik vind het een, uh, een hele talentvolle selectie. Uh, ik vind het een prachtig stadion met een mooie achterban. Ik vind het een mooie stad. En. Uh, nou, de gesprekken die ik met de directie heb gevoerd, ja, die, uh, die waren niet alleen goed... maar die gingen inhoudelijk ook over de dingen zoals ik graag wil werken... en zij in hun uh, visiebeleidsplan hebben staan. Hoe wordt erop gereageerd, op jouw stap? Uh, nou, overwegend uh, verheugend. En uh, aan deze kant, uh, dus bij Excelsior, ja, wordt ja, gereageerd zoals je in dit geval als trainer ook hoopt... Namelijk uh, wel met, uh, met blijdschap voor, uh, voor uh, een vervolgstap in mijn carrière, om het zo maar te zeggen. Uh, maar ook met teleurstelling, uh, jammer dat je weggaat. Kwam alles in een stroomversnelling omdat William Vloed besloot om naar Sparta te gaan? En uh, was het toen eigenlijk alleen nog maar met jou de puntjes op de i zetten? Hoe zat dat? Nou, als William niet naar Sparta had gegaan, dan denk ik dat, uh, dat deze overstap niet uh, ter sprake was gekomen. Ik denk dat was dat... je dan naar de graafschap gegaan? Dat was uh, inderdaad een mogelijkheid geweest. En de mogelijkheid was om hier te blijven en de mogelijkheid was om nog naar een andere club te gaan. Nee, maar wat, wat ik bedoel, uh, je had de mogelijkheid om naar de graafschap te gaan, maar je weet ook, je was niet de eerste keuze. Er waren al gesprekken geweest, er zijn diverse namen gevallen. Is dat dan toch iets wat ook meespeelt? Nee, het interessiert me helemaal niets. Ja, <lacht> daar, kun... ja, je daar je kan ik niet... nog heel verhalen aan hangen, maar dat, dat, dat, nee. dat, dat doet me niets. Uh... Maar uh, het is goed om te benadrukken dat het voor mij niet was nou, de Graafschap of NEC. Uh, er lagen wat dat betreft uh, ja, meer kapers voor de kust, om het zo maar te zeggen. Ja, Alex Pastoor tegen Angelo Terwiel. Eerder deze uitzending heeft u van Edwin Cornelis al kunnen horen dat twee Nederlandse vrouwen vandaag goed hebben gepresteerd. Bij het EK Turnen. Celine van Gerner haalde zelfs twee finale plaatsen. Toch is het EK Turnen, wat de Nederlandse vrouwen betreft, het toernooi van de afwezigen. Berlijn is de trotse gastheer te midden van al het Champions League voetbal. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Dit spel is niets voor langzaam kooken. Ja, toegegeven. in Duitsland denken ze maar wat graag terug aan die memorabele voetbalavond. Maar in Berlijn, dat yes, daar is een nieuwe dag aangebroken. 13 graden in Kreuzberg, Buko en Hohenschönhausen. Een dag die in de Max Schmelinghalle, een soort hoi, in het teken staat van Turnen. 14,150 punten voor de eerste spullen. In Berlijn hebben amvormiddag de Europameisterschaften der Turnen begonnen. U hoort het aan de muziek van de vloeroefeningen. Het is vandaag de dag van de kwalificatie bij de vrouwen. Met twee Nederlandse dames. Maar twee moet ik zeggen, want er ontbreken er nogal wat. Even een kleine opzomming van de afwezigen. Sanne Wevers. Sanne is herstellende van een blessure. Die heeft een schouderoperatie gehad. Susanne Harnes. Die is uh, bezig met de studie. Lieke Wevers. Niet geblesseerd of zo, maar wel uh, goed in opbouw. Alleen dit komt te vroeg. Marlies Rijken. Marlies die is uh, uh, aan het uh, revalideren. Weyomi Marcela, herstellende van de blessure. En dan hebben we het nog niet eens over de langdurig geblesseerde Mayra Kronen. En de twee die vlak voor het EK moesten afzeggen met blessures. Joy Goedkoop en Nauwal Uazani Shadi. Ja, bondscoach Gerben Wiers. Maar hoe kan dat nou, al, die blessures? Dat heeft te maken met periodisering. Ja, er zijn ook een aantal geblesseerden. Die moeten vooral nu heel goed gaan herstellen. Maar het is heel belangrijk dat wij uh, op de WK in Tokio en daarna nog gebruik kunnen maken van deze, van deze tunsters. Kwestie van niet forceren dus? Ja, zo kun je het ook veel wel zeggen ja. En uh, we moeten gaan kijken hoe we het voor elkaar kunnen krijgen om ze fit te krijgen. En, uh, maar laten we vooral niet vergeten dat het vijf maanden geleden was dat de WK in Rotterdam was. En over zes maanden is... Uh, Pas de volgende WK en over acht of negen maanden is pas het evenement waar het echt uh, erom gaat. Dus uh, zorgvuldigheid geboden, alleen de paniek is nog niet uh, zo groot. Het was ook een kwestie van soms gewoon geen prioriteit geven hè, aan het EK. Ja, Susanne Arms heeft gewoon een hele duidelijke keuze gemaakt uh, om eerst haar opleiding af te ronden en om later pas te beslissen of ze weer voor die WK gaat. Selim van Gerner is misschien wel de beste turnster van Nederland op dit moment en zij kiest er juist bewust voor om wel in actie te komen op dit EK. Nou, ik heb uh, na de WK behoorlijk mijn uitgangswaardes verhoogd. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een groot evenement. En dus goed om je te laten zien, één aan de juryleden en twee om voor jezelf uh, dingen te testen op een groot toernooi. Er zijn ook uh, turners of turnsters die zeggen van ja, uh, dat uittesten, dat moet ik eigenlijk in de training doen. Daar is zo'n toernooi niet echt geschikt voor. Ja, maar je traint het zo vaak en het moet toch op een wedstrijd. Dus het, eigenlijk is het wel een goed moment. Dit is de muziek van de vloeroefening van Selim van Gerner. Het is mede dankzij die vloeroefening dat ze zich als tiende plaatst voor de meerkampfinale. Ze gaat ook nog eens door naar de finale van de brug. Ben je dan tevreden? Uh, ja, op zich wel. Ik heb uh, mijn doelstelling bereikt. Dat was een uh, allround-finale en een toestelfinale. En uh, dat is gelukt. Toch hoor ik bij jouw coach, een maar. Ze kan alleen beter. en uh, Dus dat is wel jammer dat je niet het maximale eruit hebt kunnen halen. Nou, dit is weer een uh, hoofdstuk uit het uh, boek van uh, Celine van Gender. Want uh, met kwalificaties en uh, met in het achterhoofd weten dat je, dat je gewoon bij de top 8 hoort op verschillende toestellen. Dat is even een uh, nou, best wel lastig verhaal. Uh, een jaar geleden, of misschien zelfs twee jaar geleden, was er niemand die, uh, die naar haar keek. En uh, was er geen verwachtingspatroon. En dat is wel uh, uh, anders geworden natuurlijk. Hè? Men, men weet wat ze kan. En dat terwijl ze toch altijd een beetje te boek staat als een uh, koele kikker. Ja, en dat is het eigenlijk ook nog steeds wel. Alleen uh, de koele kikker was niet zo cool vandaag. Nee, klopt. Ik had uh, wel wat spanning inderdaad. Omdat ik wel wist van, uh, ja, dat er wel wat in zat en dat ik wat kon halen. En ja, dat gaf me wel wat spanning. Hoe kan je dat wegnemen? Nou, natuurlijk die druk. Ik heb het nu al gehaald. Dus die uh, druk is van me afgevallen, denk ik, zometeen. Dus ik hoop dat ik vrijdag gewoon open in kan gaan en uh, mijn ding doen. Behalve Celine van Gerner zien we ook Yvette Moshagen terug in de meerkampfinale. En morgen? Jury van Gelder, Epke Zonderland en Jeffrey Wammes. Zij gaan een gooi doen naar de toestelfinales. Uh, Vanuit Berlijn was dat Edwin Cornelis. En meer van hem dus morgen en de dagen daarna, vanzelfsprekend. We gaan vooruitkijken naar morgenavond. Europa League-avond met twee Nederlandse deelnemers. PSV en FC Twente bij de duels beginnen om 21.05 uur. Onze uitzending om half negen. U bent van harte uitgenodigd. Laten we met FC Twente beginnen. Naar de gewonnen toppen tegen PSV speelt Twente morgen tegen Villa Real. Vanavond trainde FC Twente al in Spanje. en Na afloop van die training sprak verslaggever Andy Houtkamp met Theo Janssen. En hij heeft het gevoel dat het bij Twente met het vertrouwen wel goed zit. Ik denk dat we tegen PSV inderdaad een goede wedstrijd hebben neergezet. En uh, dat geeft wel vertrouwen voor de volgende wedstrijden. Maar uh, ja, of we steeds beter zijn, weet ik niet. Maar het ziet er goed uit allemaal. Villarreal, wat weet je daarvan? Ja, wat weet ik daarvan? Ik bedoel, ik heb zelfs 10 spelers. Ze hebben gewoon een goed elftal met, uh, met heel veel technische spelers. En, uh, niet, fysiek zijn ze niet heel sterk, maar uh, allemaal technisch. Dus uh, ja, Spanje staat al bekend. Ja, wat, wat voor soort wedstrijd verwacht je? Uh, een wedstrijd waarin hun, uh, denk ik, toch wel het meeste balbezit zullen hebben. En uh, dat wij proberen met voetballende oplossingen oplossing erdoorheen te komen en onze kansen te pakken. Maar uh, ik denk dat we vooral moeten zorgen dat we in ieder geval in eerste instantie goed staan verdedigend. Ja. Nou zegt uh, Preudom, ja, ik kan niet kiezen wat nou belangrijker is. Uh, Europa League, uh, kampioenschap of de beker. Heb jij een voorkeur? Ja. En dat is? Nee, voor ons, voor ons de spelers is het belangrijkste de kampioenschap en, en de beker. Dus is dit... Ja, niet erbij, hè? Uh, kijk, als ik moet kiezen, de Europa League... Uh, dan gaan we normaal gesproken niet winnen. Ik bedoel, uh, Villarreal is, is al twee klassen beter, denk ik. Zenit was dat ook al. Daar hebben we, hebben we het goed tegen gedaan. En uh, kijk, als we daar nog twee keer tegen zouden spelen... zou zouden we het nog moeilijker krijgen, denk ik. Dus, maar uh, ja, nu zal het weer moeilijk worden. Maar ja, wat ik wel zeg, ik denk niet dat we deze winnen. Uh, de Europa League. Dus uh, we kunnen ons beter richten op de competitie. Wat ik zo leuk vind, als ik Twente supporters spreek... dan uh, ben jij... Je was al een held, maar je bent de echte grote held aan het worden. Hoe, hoe bevalt dat? Prima. Merk je dat ook? Nou, of dat merk ik. Ze zijn wel heel positief namen. En uh, het gaat ook lekker natuurlijk. Uh, als je belangrijke goals maakt, dan uh, ben je al snel heel belangrijk voor een club. En dat ben ik op dit moment. En ik hoop dat ik dat uh, aan het eind van zoen ook ben. Twente is echt de uitgelezen club voor jou, hè? Op dit moment. Op dit moment zeker. Denk je nog in de toekomst aan veel Russische dollars... Russisch, waarom Russisch? Nou, ik denk dat jij echt zo iemand bent die nog één keer echt een hele grote klapper kan maken. Ja, dat zou misschien kunnen, maar we gaan aan het eind van het seizoen, heb ik afgesproken met mijn zaken in dat we, dat we gaan zitten. En uh, dat we de opties gaan bekijken die er zijn. En uh, dan zullen we wel zien, maar uh, op dit moment uh, richt ik me gewoon op Twente en uh, hoop ik uh, een mooie resultaat te halen. En uh, ja, dat is alleen maar gunstig voor mezelf ook. Ja, en die houtkamp met uh, Theo Jas toch wel opmerkelijk... dat hij zegt van ja, doe maar de beker in de kampioenschap. Maar dat, ik bedoel, aan de ene kant snap ik dat wel... maar ik hoop toch wel dat ze er vol voor gaan. Ja, ik, uh, ik verbaas me er ook over. En zeker ook omdat hij zegt... Uh, twee klassen beter, Villarreal. Ze hebben notabene uh, Zenit Saint Petersburg... en een grote club uitgeschakeld. Ze hebben Robin Kazan uitgeschakeld. Uitstekend gespeeld tegen Weer de Bremen. Ja. Ik denk dat het wel heel erg uh, jezelf... Ik wil niet zeggen naar beneden halen is, maar toch uh, jezelf in een wel heel erg underdog rol uh, ja. neerzetten. Ja. Stop met dat klein denken, dat bedoel je eigenlijk te zeggen. Ja. Je bent toch groot? Je, je ja. bent de kampioen van Nederland. Je staat bovenaan in Nederland. Je, je doet op alle fronten mee. Je, ik heb nog eens na zitten denken. Uh, ze hebben zes Europese wedstrijden gespeeld voor de Champions League. Uh, en uh, ze speelden hartstikke goed. In de wedstrijden voor de Champions League en ook voor de Europa League. Uh, Weer de Bremen werd echt, uh, nou, ik wil niet zeggen van de mat gespeeld, maar toch een grote club. Ja. Uh, ze hebben uh, heel goed tegen Inter gedaan. Nou goed, dan uh, kun je zeggen, ja Inter verliest gisteren uh, dik van uh, Choke. Maar dat is toch de houder van de Champions League. Dus ja, ik, ik, ik weet het niet hoe ik dit moet inschatten. Maar ik vond het wel fantasiewekkend. Maar dat het lastig wordt is duidelijk tot slot. Uh, uh, want uh, Villarreal wordt een beetje gezien als de toekomstige concurrent van Barça en uh, Real. Er zit ja. al heel veel potentie in die ploeg, toch? Het kleine Barça wordt het genoemd: hè? Een, een, een snel spelende, uh, goed spelende ploeg. Maar ik ben heel benieuwd wat er morgenavond gaat gebeuren. Maar ik vrees, als ik dan Theo Jansen zo hoor: ja, als je met zo'n instelling uh, zo'n wedstrijd ingaat, dan vraag ik me echt af hoe gaat het aflopen? Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze zich. Uh, uh, uh, ja, ze zijn dan wel de underdog, maar dat ze voor 80% zullen spelen. Ze zullen er echt uh, voor de volle 100% tegenaan gaan. Ja, omstandigheden zijn goed, toch? Ja, fantastisch. Ik sta nu buiten op straat in dat... Uh... Uh, kleine spookstadje, want er is hier echt uh, helemaal niets. Het is hier 20 graden op uh, dit tijdstip. Uh, het stadion is prachtig. Uh, de omstandigheden zijn uitstekend. Dus uh, wel mooie omstandigheden voor een mooie potvoetbal morgenavond. Zo is het. We gaan daarna uitkijken. We horen jou morgenavond. Net als uh, collega Bas Tichler, die gaat naar Benfica PSV kijken. Bas, ook aan jou. Een goedenavond. Um, avond. goedenavond. Um, mooie affiche zoals het heet. Uh, hoe moeten we Benfica inschatten? Nou, het is in ieder geval een atypische Portugese ploeg, want als wij aan Portugal denken, dan denken wij eh, dus als het om voetballen gaat vaak aan geliepig en gemeen en hard en verdedigend. En dit is een elftal dat wel heel graag naar voren wil, een elftal dat echt wel aanvallend voetbalt. En als we Fred Rutte mogen geloven, ook daarin wel eens wat steekjes laat vallen en... Nou ja, misschien is daar als PSV dat heel zorgvuldig uitcountert nog wel wat te halen. Ja. Uh, hoe staat PSV ervoor? Uh, qua spelers, Toyfonen bijvoorbeeld. Kan, uh, kan, kan hij spelen of is dat zeker dat hij niet speelt? Nee, die speelt niet. Die uh, heeft zich laten behandelen in België, zoals je weet. Bij de welbekende mevrouw Kovacevic. Die, uh, daar was nog even sprake van dat hij misschien nog op de Instagram zou komen hier naartoe... Wat Fred Rutte zei, er gaan heel veel vliegtuigen vanuit uh, België, vast en zeker ook naar Lissabon, maar daar zit hij niet in. Mm. En dat is eigenlijk het enige probleem, want voor de rest is de selectie zit en kan iedereen uh, spelen, iedereen beschikbaar. Ja. Echt gezellig hè, Lissabon. Ja, ja, ja ik hoor dat ja, het, je... het is, uh, niet bepaald een spookstad bij jou zo te horen. Uh, nee, ja, Lissabon is werkelijk een uh, fenomenaal mooie stad, waar, en dat brengt, denk ik iedereen uh, fantastisch mooie tremmetjes door de straat rijden. Dus daar worden we even ruwder onderbroken, maar dat is ook wel weer... Op een romantische atmosfeer vond. Nou, zo heerlijk romantisch. Uh, overigens, uh, wordt er nog veel gesproken over de Benfica PSV of de PSV Benfica van toen? 88, toen PSV de Europacup won. Nou, nee, eigenlijk niet. Want dat is een uh, prijs uit een lang vervlogen periode. Er wordt wel over gesproken met mensen die bij PSV nu bijvoorbeeld nog werken, die daar toen bij waren. Berry van Aarden bijvoorbeeld. Dat ik zal het uh, vanmiddag nog even mee zitten en Dan gaat het er bijna automatisch wel over. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Het is een, uh, een andere tijd. PSV is natuurlijk zeer tevreden over dat verleden en dat succes. Maar dat was een totaal andere generatie. Dit dus zijn wedstrijden die op zich staan. PSV wil gewoon en dat proef ik wel. ...van laten zien dat ze wel ook in Europa hun mannetje nog staan. Nou, dat dat natuurlijk in de laatste jaren allemaal toch wat minder geworden is. Hebben ze nu volgens mij wel de behoefte om te laten zien, we zijn er nog. Ja. En ze staan er dus iets anders in dan dat we net hoorden van Theo Jansen. Van nou, kampioenschap is voor ons belangrijker. Bij P PSV gaan ze er echt vol voor. Nou, ik denk dat wat, PSV, uh, wat, wat Theo Jansen verwoordt, dat dat PSV dat, dat daar niet anders is. Want een kampioenschap is het belangrijkste. Vroeger willen we van de Champions League halen, want daar zit het geld. Wat dat betreft, PFC. dat weet je, dat is een mooi verhaal in de voetbalinternational International van vandaag. En euh, daaruit blijkt, voor zover we dat nog niet wisten, dat TEC financieel toch echt een zwaar is. zit. Dus we ja. kunnen dat geld heel goed gebruiken. En dan is dat belangrijker dan een eventuele halve finale plaats in een Europa-stuktermooi of zelfs een finale plaats. Dus wat dat betreft vind ik dat eerlijk gezegd niet zo raar. Daar komt bij dat spelers zoveel wedstrijden spelen met in Nederland vaak een relatief kleine kern van 13, 14 personen. Dus ze zijn ook gewoon moe en op. En als je dan al moet kiezen, zou je dat al moeten... dan is kampioenschap gewoon belangrijk. Ik begrijp dat ja. wel. Ja, ja, duidelijk. Goed. dankjewel. je wel. Bas Tichler was dat vanuit uh, Lissabon. Zoals eerder aangekondigd, morgenavond een extra editie van uh, NOS Langs de Lijn. Van uh, half negen tot elf. Met vanaf vijf over negen Villa Real uit Twente en Benfica PSV. En de presentatie is dan in handen van mijn zeer gewaardeerde collega Jack van Gelder. Zometeen het oog met Clary Polak... Goedenavond. Het laatste nieuws. Al weken is er in Libië een bloedige strijd gaande. We will not up. Dat moet je denk ik ook met een korreltje zout nemen, deze verklaring van Gaddafi. Feiten en emoties. Mensen houden niet van Gaddafi. Gaddafi moet weg. Hij slacht zijn mensen af, hij is net maffia. Ontwikkelingen op de voet gevolgd. Dance and sing. Joy and rejoice. Wat natuurlijk erg opvalt is dat hij zo theatraal is. Alle